Uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping heeft een spoedberaad gehouden met de leiding van de Communistische Partij vanwege het nieuwe coronavirus in Wuhan. Hij stuurt meer medisch personeel naar de stad en laat alle groepsreizen voor toeristen stilleggen. Eerder werd het vliegverkeer in het OV van en naar de stad er stilgelegd. En vanaf morgen mogen bewoners in grote delen van de stad ook niet meer met de auto de weg op. Inmiddels hebben ruim 1300 mensen het virus opgelopen. Meer dan 40 patiënten zijn overleden.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 De Spaanse premier Sanchez heeft vanmiddag geweigerd om de Venezolaanse oppositieleider Guaido te ontvangen. De weigering is opmerkelijk omdat Spanje een van de eerste landen was die Guaido als interim president erkende. Guaido begon afgelopen week aan een diplomatieke rondreis door Europa en werd wel ontvangen door onder andere de Britse premier Johnson en de Franse president Macron. In Marokko is de schoonmaakster van de koning veroordeeld tot 15 jaar zelf voor het stelen van tientallen dure horloges. Dat zegt de advocaat van de vrouw. De vrouw zou een deel van de buit hebben omgesmolten en verkocht aan goudhandelaren. Koning Mohammed VI is een van de rijkste monarchen ter wereld met een geschat vermogen van meer dan 2 miljard euro. En het weer, het is bewolkt, maar het blijft wel droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en de 2 graden. Morgen overwegend bewolkt in het Zuidoosten, kans op wat zon. En het wordt met 6 tot 9 graden iets zachter dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Met de van de ANWB. Er staan geen files.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in.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 I'm Star. Random Star. One, one, one, one.